5 uur. Met het De Efteling was nooit een concreet doelwit voor aanslagen. Dat zegt het Openbaar Ministerie, minister van de Stuur van Justitie... na aanleiding van berichtgeving in BN De Stem vanochtend. Daar stond een vrouw van 25 uit Werkendam. Zes weken heeft vastgezeten omdat ze een app-berichtje voorstelde... om een aanslag te plegen op het pretpark. Het kreeg daarna veel telefoontjes van mensen... die vroegen of ze nog wel veilig naar de Efteling konden. Maar volgens justitie is er nooit een echt gevaar geweest.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 In de Randstad heb je nu de meeste vertraging op de A9 naar Alkmaar. Bij Velsen staat 3 kilometer. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 4. Dat komt door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. A27 maar dan vanuit Utrecht naar Breda. Tussen Hagenstein en Noorderloos 9 kilometer. Dat is geen verrassing. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. Terug voor het tweede uur, na het nieuws en de boodschappen. Met Dave nog steeds, want hij is er nog steeds. Ja, Dave, Dave is er ook <laughs> nog, aan. ja. Daar gaan we weer een leuk uurtje van maken. Met veel nieuws over Zandvoort en de omgeving. En natuurlijk met heel veel leuke muziek. Maar ja, of dit een leuke muziek is, weet ik niet. Want Ronald heeft deze uitgezocht. Dus dat weten we nog niet. Dan moeten we even wachten. Dus we gaan weer door met een ander liedje.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 this girl One Day Fly Ja, kan me voorstellen. Hé, <laughs> hey, ik heb een, vra een vraag aan jou. Aan mij? Ja, weet jij waar Zandvoort stond op de ranglijst van de schoonste strandverkiezingen? Ja, nummer 10 of zo toch? Nee, ja, was maar waar. Echt oh. niet. Echt niet, nummer 14. Nummer 14? Ja. Op de ranglijst voor de verkiezingen van de schoonste strand van Zandvoort op de 14e plek. Van de 15. Ja, van de vijftien. Oh. Maar ruim voor Scheveningen, Bloemendaal, en daar komt hij En Wassenaar bijvoorbeeld. Ja, ja Wassenaar, dat is niet... Daar Rabonus een rare mensen. Ja, Ja, de... dat, dat is, ook die namen, dat klopt niet. Ja, nee. en, en Zandvoort is nummer drie bij het onderdeel meest bezochte stranden. De winnaar van de schoonste strandenverkiezing, weet je wie het was? Nee. De strand van Noord-Beverland. Ja, daar komt iemand. Nee. Nee, daarom is schoon, dat is, die staan ook onderin, hoor, van de ja. meest bezochte stranden. Dus duidelijk. Er zit altijd een correlatie tussen die dingen. Ja, dat moet wel. Je moet, moet altijd de verbinding zoeken tussen allemaal ja, dingen. Ja, zeker. Ja. Was dat de Hans? Dat was het. Dus een goeie, goeie, goed, bericht, goed bericht. Ja, ja. toch? Dus, ja. Nou ja, ik vind de 14 in plaats. We moeten ervoor zorgen dat we toch jaar, volgend jaar wat meer stijgen. Oké. Okay. Nou, we moeten even een half puntje dus, geven. Dus, Ronald, dan moet je wel je rotzooi opruimen. Waar, waarom ik? Nou ja, iedereen. Er zitten ja. hier nog twee anderen. Waarom ik? Ja, dat is waar. <laughs> Dit is muziek waar ik heel blij van word, op de een of andere manier. Ja, ja. Het is echt... Een is, is. zonnig muziekje is dit. Ja, precies. Toch? Ja. Dat is het. Kijk naar buiten. Dat bedoel ik. Dat wil ik wel, maar dan kijk ik over jouw hoofd heen. Ja, doe we niet. Hey, dat, kan. <laughs> dat reflecteert. Ja. Dave. Ja, daar is er weer een Jutters kofferbakmarkt. Dat is op zondag 11 september van 10 uur s morgens tot 4 uur s middags. Na even plaatsgemaakt hebben voor de toeristenmarkten... is de Jutters Kofferbakmarkt op het Gasthuisplein in Zandvoort weer terug van weg geweest. Op zondag 11 september bent u weer van harte welkom om uw spulletjes te koop aan te bieden of te kopen. Al vier jaar blijkt dat de Juffers Kofferbakmarkten in Zandvoort een groot succes zijn. Het is een echt gezellig evenement met veel terugkerende tenthouders en gasten geworden. Ook toeristen weten inmiddels de weg te vinden. De Jutters Kofferbakmarkten werden vorig jaar druk bezocht. Ook dit jaar zijn er weer plaatsstuur voor 15 euro. Aanmelden kan via kofferbakmarktzandvoort@gmail.com. zandvoort@gmail.com. De, ko de jutters kofferbakmarkt is van 10 uur s morgens tot 4 uur s middags op het Gasthuisplein in Zandvoort. Aantal kramen 26 tot 50 en de kosten zijn gratis. Dave? Ja. Zegt het is 10 keer achter elkaar jutters kofferbakmarkt. <laughs> Jutters kofferbakmacht. Jutters kofferbakmacht. De kat, kat de krubbels aan de trap. Um, deze vind ik wel heel erg mooi. Van Mich Michael Sardou. Als ik hem goed uitspreek. Le lac de Connemara. Brûler au vent, des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer le con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 Ring of Kerry et de trois bois trois jours et deux nuits. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. Là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 Tant des Gaëls et de Cromwell Au rythme des pluies et du soleil Au pas des chevaux On y croit encore Au monstre des lacs qu'on voit nager Certains soirs d'été Et replonger pour l'éternité On y voit encore Des hommes d'ailleurs Venus chercher le repos de l'âme Et pour le cœur un coup de meilleur On y croit encore Que le jour viendra Il est tout près Où les Irlandais feront La paix autour de la croix, la pa, on sait tout le prix de la guerre. Kolom van, van de, de week. week Nel Kerkman. Volgens mij is het flink aanpoten om de open monumentendagen rond te krijgen. Maanden van tevoren is de werkgroep, die deze dagen organiseert, zich suf aan het denken over het thema. Jalars kiezen de landelijke stichting een thema. Meestal is het wel een mouw aan te passen, maar dit jaar is het een hoofdpijnthema. Want wat moet je in Zandvoort met de opdracht: Iconen en symbolen. Zandvoort heeft niet zoals andere dorpen een landhuis in de aanbieding. Dus wordt het roeien met de riemen die er zijn om te voldoen aan dit thema. Vroeger was het armoedtroef in ons dorp. Vissershuisjes stonden kriskras aan de zandweg en de varkens liepen vrolijk rond. De hygiëne was ver te zoeken. Water en vuur kocht men in de winkeltjes of men haalde water bij de dorpspomp. De visvangst was ook geen vetpot. En om de vis te verkopen... moest je een eind door de duinen lopen. Heen en doodmoe weer terug. Daar moet je tegenwoordig toch niet aan denken. De jeugd wordt per auto afgezet bij school. En bij een spatje regen... is het helemaal hommeles. Zelfs onze leenhond Borer vertikt het... om zijn plasje te plegen bij hondenweer. weer. Hoewel er zomers wel gasten... naar Zandvoort kwamen... werd er nog niet in zee gezwommen. Want zwemmen, dat deden de vissen. Strandstoelen... Badkoetsen waren er nog niet voor de gasten. Toen in 1828 hotel Groot Badhuis werd geopend, kwam het toerisme pas op gang. De hotelgasten maakten alleen nog gebruik van badwater in Kuipen. Het werd een stuk drukker toen er een spoorweg werd aangelegd. Bij de nieuwe verbinding met Haarlem en Amsterdam in 1881 nam het aantal badgasten met sprongen toe. En laten we de tram niet vergeten, want daarmee kwam het dagtoerisme op gang. Al met al zijn de badvrouwen en mannen, vislopers en strandtenthouders... voor mij de iconen die zorgden dat Zandvoort op de kaart werd gezet. Hardwerkende burgers die met hart en ziel van hun dorp hielden. Trouwens, dat gevoelden ze nu nog. Dus kom op 10 en 11 september langs bij het Zandvoort Museum... om de iconen van Zandvoort aan zee te bewonderen. Ja, Mel en dan. En 1, 2, 3. Maar op zekere dag er was net na het eten, viel Mary overboord en ging toen heen. ze kon niet meer dat was ze vergeten. Daarom zong ze naar de diepte, ga ik steen. Dat werd een blauw de schrik der zee, de string op Bloody Mary, en op alles wat ze deed. Ja, dames en heren, toch jammer voor zo'n mooi, maar Ik joh. En dat is eigenlijk niet goed zwemmen, ja, kapitein van de schip, maar dan moet je natuurlijk dus wel uh, zwemmen nemen. Want dat we je nu ook schieten, hè. Dames en heren, dit was een Bloody Mary. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik ben die bier. Yeah. Ja. Ik heb Hans nog nooit zo blij gezien. 100 ja, leuk, <laughs> echt, echt niet te geloven. Hey, hey Ronald, ken jij Ben Zonneveld? Ben, ik ken wel Wim. Is nee, dat, Ben. Is, is ben dat... Ons dorpgenoot. Ken je die? Nee, zeg maar oh, niet. Nee, nee, want hij is een gelukkig mens. Want? Want na twee jaar zeuren is het gelukt om onderaan de trap van het station... aan het hek van informatiebord geplaatst te krijgen... met daarop de routes naar het centrum, VVV en het strand... Het nieuwe bord is onderdeel van een nieuwe bewegwijzering in Zandvoort. Maar alleen is het s'avonds zichtbaar. Het hek dat overlaten s'avonds uit het station gebouwd moet weren... staat over de hopen en daardoor is de toeristische informatie niet zichtbaar. De kleine tip via deze rubriek... plaats ook aan de andere kant van het hek een bord. Dan is er overdag de tekst op het bord ook zichtbaar. Maar dan hoeft er echt geen twee jaar meer te duren... Hè, waar hij nu op heeft zitten wachten. Ja, je, je, heb je er twee jaar op zitten wachten? Ja, en nou doen ze het hek dicht... en dan zie je dat bord niet. Weet je waar je lang op kan wachten? Nou? De Heb je ja. op de wegen wacht, wacht langs. Ja, zeker. Heel zon, warm en tot zaterdagavond droog. Net als gisteren en ook vandaag prachtig nazomerweer. De zon schijnt volop en het blijft droog. De matige zuidwestenwind draait naar west... en de temperatuur stijgt naar 25 of 26 graden. Later vandaag zal de temperatuur, het eerste aan zee, geleidelijk wat lager worden... Vanavond en de komende nacht is het helder en bij een matig geleidelijk weer naar zuidwest draaiende wind daalt de temperatuur naar 15 graden. Morgen is het ook prachtig met veel zon. Maar in de middag verschijnt er wel wat sluierbewolking. Het blijft opnieuw droog en er waait een matige zuidwestenwind. De temperatuur is met maximum een graad of 23 iets lager dan vandaag. Morgenavond en in de nacht, na zaterdag, is het helder en droog. De temperatuur daalt naar 15 graden. Zaterdag schijnt geregeld de zon, maar geleidelijk neemt de bewolking toe... en in de avond gaat het uiteindelijk ook regenen. De wind waait matig uit het zuiden... en de temperatuur is met de graad of 25 weer hoger. Al dus Rico Schreuder. Het is anders bijna kerst. Nou, het scheelt weinig. Ja. Nou, we krijgen ook een warme kerst dit jaar. Ja? Heb ik gehoord. Oh, dus geen witte kerst. Nee, dat krijgen we denk ik niet. <tacht> Het Erik Clapton. Dave. Ja, zeg eens wat, ik heb berichtje. We hebben een nieuwe stationsplein krijgt een groen karakter. Al een aantal jaren wordt gesproken over het aantrekkelijker maken van het entree van Zandvoort. Gezien vanuit de treinreiziger. Nu is er weer een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van het stationsplein. En de herprofilering van de Koper Passereel. Deze twee deelprojecten maken onderdeel uit van het project Entreesantwoord... om de openbare ruimte tussen het station en het strand aantrekkelijker te maken. Door de provincie Noord-Holland is een subsidie beschikbaar gesteld... voor totale projecten onder de voorwaarde dat ook de gemeente zelf mee financiert. Om de ambities te kunnen realiseren voor het stationsplein en de koper Pasrel, wordt daarom nu aan de gemeenteraad gevraagd om een bijdrage van 300.000...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 Ah, dit is een ruime marsje 2019, 2020. Ja. Hey, hey, maar Ronald, als die, als die drie ton niet opgehoest wordt door Zandvoort, doe jij het toch? Ja, hoesten, kan ik, jij ho toch ho wel. hoesten kan ik wel, maar drie ton, <laughs> dat... Uh, uh, nee. applaus! O, applaus. <laughs> Ja, Roger Clover met Love is Always, dit Hans. Ik word hier altijd zo vreselijk vrolijk van. Ja, dat is ook een vrolijk nummer. Ja, ja, hartstikke vrolijk. vrolijk. Ja, Neem er een, vo een voorbeeld aan. Ja, maar die voetballers van, van SV Zandvoort die zijn niet zo vrolijk. Want ze zijn in de nieuwe competitie vals van start gegaan. En de misschien wel gedoogd werdende kampioen... wist weliswaar gehavend in muiden niet tot winst te komen. Zandvoort ging wel met een voorsprong wisselen... maar na twee keer 45 minuten stond er een onverwachte 3-2-nederlaag op het scorebord. De selectie van SV Zandvoort heeft van het bestuur de opdracht gekregen om dit jaar dan uiteindelijk de derde klas te verhuilen voor de tweede klasse, komend jaar. Dat het bestuur daarvoor de knip wil trekken, bleek onder andere uit een eerder geplaatste artikel in de Zandvoortse Courant, over het aanstaande jubileum van de voetbalclub, dat komend weekend gevierd gaat worden. Uh, maar dat is een Ja. die trekt de knip? Ja, de knip, ja. Ja, dat, dat staat er. Ik kan er ook niks aan doen. En je weet het, je weet het toch? Ja.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 You Nooit een feest, als jij niet bent geweest Ik zou voor vrienden. Jij ja, wint. Ik win altijd. We hebben het niet over het gas. Hè. We hebben wind, wind, andere wind. Wind. Nee, met een ik, ja, die bedoel oh, ik. Oké. Okay. Ja. Dave, kan jij ons redden? Ik kan jullie altijd redden. De Firsty Friday op het strand van Zandvoort aan zee. Sluit je zomerfeestelijk af. dansend op het strand met de ondergaande zon bij Thirsty Friday. Wil jij wel graag uitgaan, dansen en drinken, maar je hebt geen zin, tijd of energie om te wachten of tot het donker is, of je halve zaterdag in bed te liggen. Nou, dan is Thursday, Friday perfect voor jou. Vrijdag 9 september wordt de zomer feestelijk afgesloten. Dan hebben we verder een de microclubbing. Deze vroege uitgangstrend microclubbing genoemd, is overgewaaid uit steden als Berlijn, Londen en New York. Met veel succes, want daarom zou je na diner nog twee uur moeten wachten tot de club opengaat om een dansje te kunnen doen. Na een uitverkochte try-out op vrijdag 8 juli... gaan nu de zomer ook goed worden afgesloten op 9 september aan het strand. En Nesta is drie minuten loopafstand van Meijer aan zee... en de trein rijdt tot vijf voor één, s'nachts. Ideaal dus. En dan hebben we ook nog dansen voor de middernacht. Organisator Frank, mensen van boven de 25... hebben meestal geen zin om de hele nacht door te halen. Daarmee hebben we besloten een avond te organiseren... die al om zes uur s'avonds begint... Op een vrijdagavond, zodat je meteen vanuit je werk de dansvloer op kan. Er zijn vlees, vis, vegetarische burgers van de barbecue verkrijgbaar die je uit de hand kan eten. Ook kan je natuurlijk à la carte bestellen. Daarnaast zijn er natuurlijk heerlijke wijnen, speciale bieren en cocktails. En dat alles aan het strand met de ondergaande zon. Om middernacht kan je voldaan gevoel naar huis, zodat je nog wat aan je weekend hebt. Muzikaal gezien is Firsty Friday niet een niet in één hokje te stoppen. Want DJ Flexi Frank Friends... draait de lekkerste platen van toen en nu. Guilty pleasures zijn ook aan te vragen. Muziek, dansen en gezelligheid. Daar draait het helemaal om. De early bird kaarten zijn op. Maar er zijn nog gewone kaarten... of groeptickets verkrijgbaar... via www.tinjul.com schuine streep... Thursday, Friday, Beach... Firsty Friday, vrijdag 9 september, aanstaande Meijer aan Zee, Zandvoort van 6 uur s'avonds tot rond middernacht, leeftijdindicatie 25 plus, tickets vanaf 57, strandtafel Meijer aan Zee, strandafgang De Fauvage 16, telefoon 023 571 13310 www.meijeraanzee.nl Hey Dave, Ja. valt het jou ook niet op dat Hans jou alle moeilijke woorden geeft? Ja, soms wel. Ja, dat, is, dat, doet hij, dat doet hij echt bewust, hoor. Dat doet hij echt bewust. Ja, ja, ja. ja, ja. Hey, we draaien er nog één en dan gaan we naar de column. Oké. Okay. Ja? Nee. Nee? Nee. Gaan we niet één? De, wo oh. de wonderlijke wereld. de wereld. Wonderle wereld. Dat is bijna hetzelfde, maar net of anders. Nee, ja, nee, is een cirkel verdeeld in 360 graden en niet in 400. Zou een cirkel van bijvoorbeeld 400 graden makkelijker zijn? Laten we eens de proef op de som nemen. Stel, je bakt een taart. Die taart is rond en die bevat 400 punten, oftewel graden. Je hebt honger en je wilt 1 derde van de taart eten. Dan moet je een punt van onder enzovoort graden 400 delen door 3 snijden. Niet zo handig. Nu doen we hetzelfde met een taart van 360 graden. Hup, het mes erin voor een stuk van 120 graden. Graden zijn een maat om een hoek te meten, net zoals de meter een maat is voor de afstand en de kilogram een maat voor gewicht. Dat de 360 graden in een cirkel zitten, hebben we te danken aan de Babyloniërs. Hun wiskundig systeem hadden ze niet, zoals wij, rond het getal van 100 opgebouwd, maar rond het getal van 60. Bij de cirkel blijkt dat verrekte handig. Je kunt 360 namelijk delen door 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18 en 20. Door veel meer dan als je uitgaat van ons systeem. Wil je de taart eerlijk verdelen? Dan weet je nu dus hoeveel mensen je kunt uitnodigen voor je volgende verjaardag. Eet smakelijk. Even wachten Hans, voor je, je beurtbaan. Ik zeg helemaal niet. Ja, ik, ja wel. Nee, ik moest hoesten. Oh. Hank the Knife in de jet, Peter King. Hans zit te popelen. Dus so. nou, praat ja. maar weer. Nou, het gaat over ouderen in Zandvoort. Net als in de rest van Nederland zijn de ouderen in Zandvoort... die veel tijd alleen doorbrengen. Niet alleen omdat ze het leuk vinden... maar omdat de contacten met anderen minder zijn geworden. Redenen hiervoor kunnen zijn dat zij de deur niet meer uit kunnen. De familie ver weg woont of om vrienden en bekenden van hun eigen leeftijd zijn overleden. Pluspunt zoekt goed gezelschap voor een aantal ouderen. Er zijn verschillende vragen. Samen een stukje wandelen, thuis een kopje koffie drinken met een praatje, of samen een broodschap doen in het dorp. Wilt u als vrijwilliger goed gezelschap zijn? Neem dan contact op met Jolanda Gozen. Vrijwillige coördinaten bij Pluspunt. Telefoonnummer 023 57 403 4, 5. Volgens mij is dat een heel goed initiatief. Dat denk ik ook. Heel.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 En natuurlijk wil ik Dave ook heel erg bedanken voor zijn aanwezigheid. Voor zijn aanwezigheid. En ik wens je nog een goede kleine minivakantie ja, in Duitsland. Ja, dank wel. <laughs> Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.